106.9, straks meer. 4, 4, 4 Eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Clement met het NOS-journaal. De baby uit Brunsum, die vorig jaar in het ziekenhuis overleed, had klappen op zijn hoofd gehad en was door elkaar geschud. Dat heeft een onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut aan het licht gebracht. Volgens het OM was er sprake van het Shaken Baby Syndroom. Het jongetje van vijf maanden was bij zijn oppasouders toen hij onwel werd. Het OM denkt dat de oppasvader het jongetje op het hoofd heeft geslagen, waardoor het kind bewusteloos raakte. Hem wordt doodslag ten laste gelegd. Duitsland neemt voorlopig geen besluit over het moderniseren van tanks die in de jaren negentig aan Turkije zijn geleverd. Turkije had Duitsland gevraagd om de Leopard tanks uit te rusten met bescherming tegen landmijnen. Maar Duitsland wil het besluit uitstellen in verband met de militaire actie die Turkije deze week startte in Syrië tegen de Koerden. Voetbalclub Lazio Roma heeft van de Italiaanse voetbalbond... een straf van 50.000 euro gekregen. De club krijgt die straf vanwege het verspreiden van Anne Frank-stickers... door de harde kern vorig jaar oktober. Op die stickers was Anne Frank te zien in een shirt van aartsrivaal AS Roma. En ook werden antisemitische leuzen op de muren in het stadion geschreven. Twee Spaanse deskundigen zeggen dat de Spaanse IS-cel... die in de zomer een aanslag pleegde in Barcelona... een veel grotere aanslag van plan was mogelijk op de Eiffeltoren. De terroristen gingen in de maanden voor de aanslag... geregeld naar Parijs... waar ze foto's en videoopnamen maakten. De video is teruggevonden op het schuiladres... van de terroristen in Alcanar in Spanje. BNN-VARA-directeur Gerard Timmer... wordt de nieuwe directeur van de NOS. Timmer is de opvolger van Jan de Jong... die eind vorig jaar directeur van Feyenoord werd... De 49-jarige Timmer was in 1997 een van de oprichters van BNN. En daar was hij voorzitter tot 2006. Na een kort avontuur bij SBS keerde hij terug bij de NPO. En later bij de visieomroep BNN-FARA. Timmer begint op 1 mei als directeur van de NOS. Het weer veel bewolking en verspreid over het land een enkele bui. Af en toe breekt de zon even door. Het wordt een graad of 9. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam gebeurde een ongeluk bij Delft-Zuid. Er staat nog een kwartier vertraging vanaf knopend ippenburg De rechterrijstrook is dicht. A15 Rotterdam-Europoort, 10 minuten vertraging bij Spijkenissen. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knopend gouwen en Nieuwe-Kerk aan de IJssel, 5 minuten. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Rotterdam-Prins-Alexander en Knopend Kleinpolderplein. Door een ander ongeluk is de afrit dicht. En de rechterrijstrook ook. Dat betreft Afrit Blijdorp. Er staat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 En een hele goede middag, luisteraars. Het is donderdagmiddag, 25 januari. Ja, ja, de maand schiet alweer op. Vier uur de tijd, dus Muziek Boulevard live. Oftewel, Hans en Ronald in de middag. ZFM is te beluisteren via frequentie 106.9 en kanaal 40. Maar ik wil ook een kijkje nemen in onze studio via internet. www.zfm-live.nl en wat hebben we te bieden in dit gezellige programma? Om kwart over vier de nummer één hit van deze week. En dat is nog steeds dezelfde volgens mij. Om half vijf de kolom van Hel Kerkman. Om kwart voor vijf de nummer één hit van het jaar 1980. En dat is dus een hele andere dan verleden week. En om kwart over vijf de gouden Ouwe van de week. En dan hebben we het weer voor het komend weekend. En we hebben natuurlijk het discoopprogramma van Circus Zand voor. Maar niet te vergeten het nieuws. Van onze badplaats. Een vol programma dus. Alles wordt omlijst met lekkere muziek, uitgezocht door Technicus Ronald. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel luisterplezier. Sing, but these are wasted words Het eind van de vrijheid, het verhaal uit in all I hope and long that there'll be no wasted words. No wasted words, oh lord, let the good times come. Wasted words. Om de motions. Ja, dat was een heel oude. He. Ja, die zijn ook aan mekaar en het was te horen waarom nu. Ja, toch of niet? Waarom zijn ze uit elkaar? Nou, vanwege dit soort nummers, denk ik. Ja, <laughs> dat zou zo kunnen, ja. <laughs> ja. Nou, zal ik maar met zinnig zeggen... Doe dan maar. zal ik daarmee beginnen met de evenementenagenda van januari. Nou, dat is gauw klaar, want de 26e is het kinderdisco... pluspunt Zandvoort Noord, van 7 tot 9. En de 27e plus de 28e New Year's Surf. Tweedaag surf evenement bij WVZ. Uitwijk naar 3 en 4 februari. Als er geen wind is. Maar ja, dan moet je wat, hè. 3 plus 4 is er in februari is de Art Boulevard. Wintereditie. Center Park. Market Dome. Van 10 tot 6. En de 7e februari. A Ladies Night. Fifty Shades Freed. Het circuit Zandvoort. Aanvang om half acht. En de 11e. Comedy Night. Amsterdams Beat Hotel. Aanvang om acht uur. En de 18e februari. A Jazz in Zandvoort. Met Dennis Kivit En dat is Theater de Krocht. Aanvang 14.30 uur. 30. Nou, dus er is weer genoeg te doen. Precies. Ja. En januari is niet zo lang meer, dus. Ja. Nee, is net zo lang als altijd hoor. <laughs> ja, dat is waar. We gaan door met uh, wat Hans vindt pink, maar wat in het echt is, Adel. This <laughs> you. No, put your hand Adel. Ja, het blijft een mooie plaat, Het is een goede plaat. Ja, ja, absoluut. Ja. Nou, vertel eens wat nuttigs, Hans. Wat nuttigs? Nou, ik, de Zand, ik denk dat Zandvoort heel erg trots is op ballerina Fabienne Deesker. Ja. Ze is namelijk geselecteerd om samen met een dansgroep van het Koninkrijk Conservatorium in Den Haag op een groot internationaal balletgala in Japan op te treden. Op het Orkest Balletgala Ballet Gala, op zondag 11 en maandag 12 februari in Tokio. Dat wordt daar gehouden en zal de top van de balletscholen uit het hele wereld hun kunsten vertonen. En zij mag erbij zijn. Dus ik denk dat, uh, ja, Sanford mag best wel trots op te zijn. Ja hoor. Toch? Ja, ja, ja, absoluut. Ja, ken jij dat of niet? Uh, persoonlijk? Nee, ik ken er van foto. Is dat ah, ja? Maar meer niet eigenlijk. Je nee. hebt er nooit zien optreden ook en zo? Nee, nee, ik ben niet zo'n balletliefhebber. Nee? Nee, jij ja, oh. dan? Jij doet niet je tutu'tje aan. Soms wel, maar dat heeft, andere, <laughs> dat heeft dan weer andere redenen. Ja, dat is waar. Omdat dat mag ik. ik weer niet vertellen op de nee, radio. Nee, dat boeien zeg maar. me niet. We houden, en... het. We houden het netjes. <laughs> De week, dek, dek, dek, dek, dek. Nou, goed doen ze ook wel er net zou zijn. Ja, dit is weer. Maar voor degenen die uh, via internet kijken, dus die uh, kijken uh, bij ons uh, via de ketken, uh, Moeten u niet denken dat er uh, wat, wat, wat is Ro nou aan doen. Dat zijn geen mumsels hoor, die je ontvangen is. Nee, het waren gewoon muggen. Nou, <laughs> ja. Uh, ze, zeggen, ze zeggen, als ik minder drink, dat ik er ook minder zie. Ja, dat is waar. <laughs> hey Ed Sheeran. Um, um, perfect. Ik moest even denken hoe die heette. Ik heb het niet uitgezet. Ik het heb Ik heb Ik I own And in your eyes You're holding mine Baby, I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass We're Listening to our favorite song Shit yeah, huh. Perfect van Ed Sheeran. Ja, dan ja. mag gauw een andere kant, denk ik. Ja, maar ja, hij staat al op nummer drie ook, uh, samen ja. met uh, <laughs> ja. Em, nee. Eminem. Ja, nou vind Eminem. ik dat... Heb je die gehoord of niet? Nee. Ik vind het iets minder. Je vindt vind het iets minder? Ja, een beetje, een beetje rapachtig geval is het. En nee. daar hou ik niet zo van eigenlijk. Nee, maar dat Dus heb je als Eminem. Ja, en je de nummer kent. twee is eigenlijk precies hetzelfde. Dat is ook zo'n rapgeval. Ja, ja. <laughs> ik hey. he, was er wel ergens in ieder geval dat Ronnie Flex aan het afkikken is. Oh, was hij... Uh... Ja, hij was verslaafd aan de Marihuana. Oh. Dus hij zit ergens een week in de kliniek. Nou, dat vind ik uh, al top dat ja. je dat doet. Ja, ja. Uh, dus uh, dan weer punten. Komt misschien door Maan, hè? Toch? Dat doet hij toch met Maan of niet, het tweede liedje? Niet. Ik, ik weet niet of hij met Maan doet. Nee, nee, maar ik bedoel, hij zingt dat tweede liedje met, hem, met haar. Met haar, ja, ze mag, hem, ze mag een huh? zinnetje meekwelen. Ja. <tos> ja. Ja. Ja. Nee, maar goed, Hans, we hebben het al zeer erover gehad. Voor de rest, uh, Nederlands is, uh, Nederlandse muziek is arm. Ja, Erg dat, arm. dat is waar. En je zou het eigenlijk niet denken met al die uh, de beste zangers van Nederland. En weet ik veel wat, al die dingen. Ja. Die, uh, maar het zijn alleen maar schreeuwconten die er staan. Je kan misschien wel aardig zingen, maar dan heb je nog een producer en een ja. schrijver ook nodig. Ja, ja, ja. dat is waar. Dat is moeilijk. Ja, dat is wel. Zeggen we? Ja. Uh, nou, ja. gaan we wat draaien? We gaan wat draaien. Ja, gaan we moet wat, je, wat Leuk moet draaien. opletten als ik aan die schuif zit, deze? Ja. Kijk, kijk, dat, kijk, kijk, kijk. Dat is beter. En niet kijk, kijk, kijk. Hoor, hoor, hoor. Hoor, hem dan. There is no question. Z.F.M. Don't stop the music van Rihanna. Nou, echt wel hoor. Al ja. Nu even wel. Ja, je moest hem even stoppen. Hè? Ja. Yeah. Ik vond wel dat ze genoeg gekweeld had. <laughs> ja. ja. We ja. gaan uh, gewoon lekker door, hè? Ja, gaan we door. Dan kan ik even de kolom voorbereiden. Doe dat. Dank je wel. Sh shake it off. Taylor Swift. Column van de Week van Nel Kerkman. Volgens mij was het nog net geen tromgeroffel en trompetgeschal... bij de onthulling van de nieuwe naam van de VVV. da da da, -da. Als een volleerst stripper, volgens de info van D66... ontdeed wethouder Kuipers zich van zijn overhemd met daaronder een t-shirt met de naam Zandvoort, comma... Beach from Amsterdam gedrukt. De herkenbare drie kruizen, afgebeeld als de Zandvoortse vissen laten de samenwerking zien tussen Amsterdam en Zandvoort. Hoewel, het wapen van ons dorp... dus bijna de naam niet meer hardop te zeggen... bestaat uit drie vissen. Is kennelijk de eerste vette haring al door de hoofdstad geconsumeerd. Merkwaardig, zo'n nieuw merk. Natuurlijk, snap ik dat de VVV erg oudmollig klinkt... maar helaas moet ik de vreugdedans iets temperen. Vooral als ik de vorige week een klein verslag uit de trouw lees... van Wimp Boevink. Gelukkig schrijft hij als kop... Naar Zandvoort aan zee, dat wel. Maar de rest van het verhaal, daar lusten de honden geen brood van. En wordt Zandvoort niet echt fraai beschreven. Als ramtoelist, wat Wim tijdens de storm met de trein naar Zandvoort gekomen... en had een goedkope kamer in een Hotel gehuurd... met uitzicht op de troosteloze en aftanse winkelpassage en non-doscripte huizen... Zijn verhaal gaat verder, want hij noemt de omgeving... een hartverscheurend lelijk stuk Zandvoort... en ook zijn ontbijt in een troosteloze ruimte... met automaatkoffie en uitgedroogde plakjes kaas... stemt hem beslist niet vrolijk. Tja, en dat wil toch wel wat zeggen als je dit verslag leest. Welkom in Zandvoort. Beach from Amsterdam. Maar geen Zandvoort, Beach from Wim meer. We zijn er helemaal, we zijn er helaas nog lang niet... in Zandvoort, eerst de mouwen opstropen om de aftansen troosteloze en de lelijke stuk dorp op de kalveren. De storm heeft al een begin gemaakt aan de afbraak van de passage. Wie volgt? Als ik het rapport Marketing VVV 2015-2018 lees... dan snap ik ook wel dat het moeilijk is om het hoofd boven water te houden. De, VVD, de, VVV, sorry, de VVV doet alles om ons dorp te blijven promoten met tig leuke activiteiten... Maar de in 2016 de Amsterdam Beachline gepromote buslijn 80... om buitenlandse toeristen van de hoofdplaats naar Badplaats te trekken... is volgens mij niet echt succesvol gebleken. Verder vraag ik me af hoe de politieke partij met één letter verschil... die ik net noemde, de nieuwe merknaam opvangt. Immers, de VVD, slogan Zandvoort blijft Zandvoort... Zegt ik, dacht ik al genoeg. Nel Kerkman. Ja. Ja. Ja, er is nogal wat uh, ja, te doen links-rechts. Um, er was iemand op Facebook die uh, zag het logo. Ja. kende de achtergrond niet helemaal. En schreef boven het logo, vreselijk. Ja, ik, of, heb, of, ik heb het logo ja, niet gezien. Ja, ja, Vervolgens uh, schrijft er een gemeenteraadslid eronder. Denk eens niet zo klein. <laughs> Dat zit ik dan te bekijken. Uh, Volgens mij ben je klein denkend op het moment dat je geen andere geluiden meer toelaat. Ja. En vervolgens uh, zie ik een post van uh, datzelfde gemeenteraadslid. Dat dan de rechten van iemand, weliswaar iemand die gestolen heeft... met voeten treedt door um, met naam, toenaam en foto op Facebook te knallen. Dus ja, Zandvoort heeft nog heel veel te doen. Ja. Nou, ik heb je wel eens gezegd, Zandvoort heeft één fout gemaakt. Ze hadden die tram nooit weg moeten doen. Ja. Dan, uh, want dat was toch het uh, enige middel om buiten de files bereikbaar te blijven? Maar ja, je kan altijd en, met de trein, natuurlijk. Ja, dus dat, uh, vergeet dat, dat, dat niet. Dat is natuurlijk wel zo. Maar uh, vanaf, die... vanaf de trein is, is er een, uh, ja, niet echt een, vind ik, een deugdelijke en uh, een fatsoenlijke route richting, richting het strand. En dan heeft Nel gelijk. Ja. Dan kom je leuk, kom je tot aan de Engelbertstraat. Ja. En dan kom je met je snuit tegen de passage aan. Ja, nou, dat word je vooral. Ja, maar die gaat toch weg, de passage. Niet? Ja, maar voorlopig staat het er nog. Ja, dat is waar ja. Ja, ja. Dus. Muziek! Uh, ja, dan gaan we het leuks doen. Ja. Jamaica, oh, There's a place called Kokomo That's where you wanna go Take it away Soms gaat het sneller dan dat je denkt. <laughs> ja, dat lijkt zo. Dat nee, lijkt het is, zo. Ja, het gaat sneller als je denkt. Ja, dat is waar. Dat, dat is wil niet zeggen dat het sneller gaat. Nee, dat, dat, dat ja, gaat ja, ik ga er niet meer je tegen je in. Ik ga wel eventjes uh, onze uh, programma Goedemorgen Zandvoort promoten. Die komt namelijk live vanuit Hotel Hoogland. En dat is zaterdag. En zaterdag hebben ze weer een heel aantrekkelijk programma. Heb ik gezien. Om uh, rond de tien uur een maandelijkse gesprek met Pluspunt. Dat is natuurlijk altijd goed, want pluspunt doet een hoop voor Zandvoort. Dan hebben ze om tien voor half elf liberaal van het jaar, 2017. En dan hebben ze om half elf het nieuwe, het nieuwe merk van Zandvoort... waar we het net over hadden, Beach Amsterdam. Daar gaan ze het over hebben, met Gerard Kuipers. En om tien over elf politieke stelling van de redactie van GroenLinks en OPZ. En dan hebben ze om tien over half twaalf nieuwe politieke partij Queer... Ja, zo heet hij. Doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van Zandvoort. En daar gaan ze over praten. De eindredactie is weer in handen van Gerry Rutte, dus dat zit wel goed. En ze gaat het deze keer ook presenteren, samen met Ben Zonneveld. Dus ik zou zeggen, luister, uh, zaterdagmorgen vanaf 10 tot 12. En Oliv? en John Travolta, You're the One that I Want. Ja, dat was nog eens een goede tijd, hè? Ja, een goede oh, tijd. Of je? Nou ja, vond zeg, ik wel. Zeg je dat nou echt? Nou, dat vond ik wel. Ja, dat, ik vond dat uh, altijd uh, leuk om naar te kijken en te luisteren. En uh, ja, dat vond ik een goede tijd. Goeie, dat goede was tijd. mijn jeugdtijd eigenlijk een beetje. Dus. Greece? Nou ja, toch? Ja, ik weet niet over de hoeveelste jeugd je dan hebt, Hans. Maar mijn Met, tweede uh, jeugd? Nou, dat moet dan wel de vierde of de vijfde of de zesde zijn geweest, Ja, dat hoor. denk ik niet. Grote vriend. <laughs> maar goed, dat gaat heel terzijde. Ja, als je uh, zaterdag in het dorp groene mannetjes ziet lopen... Dat, <laughs> heb je te veel ja, Echt wel, echt wel ja. ze zijn niet blauw, ze zijn groen. <laughs> dat zijn leden van D66. Die gaan zaterdag het dorp in om met de burgers in gesprek te komen... over wat er leeft en welke ideeën er zijn over politiek. Nou, dat moeten ze aan mij maar niet vragen. Mocht u de groen geklede zandvoort zien lopen, spreek ze gerust aan... Want ze gaan graag met u in gesprek. Nou, met mij niet, denk ik. Ja. Yeah, met yeah. jou wel? Weet ik niet. <laughs> Weet ik, ik, niet? Heb, ik heb er geen idee van. Nou, dan. ik vroeg net aan je, doen ze goed eigenlijk D66 in Zandvoort? Ja, ja, ja. Ik kan daar een moeilijk antwoord op geven. Want eigenlijk. alle politieke partijen doen hun best. Het, het, en het zit, zit niet in het feit of ze hun best doen. Het zit niet in uh, het feit dat ze geen goede programma's zouden hebben. Het zit in kwaliteit. Dus hebben ze kwaliteit? Ja, ik denk sommigen wel. Oké. Okay. Nou... Dus. Dan weten we genoeg, toch? Ja, toch? Nou, dat weet ik niet, want dat is alleen maar mijn mening, hè? Ja, dat mag ook hoor. Je mag toch een mening hebben, toch? Oh, jawel. Shut up and dance with me. Dat is niet, uh, bedoel ik niet voor jou hoor. Nee, dat is het je. nummer. Nee, ik ga met jou echt niet dansen. Kijk, nee, precies. Ja, precies. Mijn voeten <laughs> doen zozeer. Ja, yeah, dat yeah. kan niet. <laughs> het was van Walk the Moon trouwens. Ja. ja. Weet je? Herinnert u zich deze nog? No, no, no, no. Moet je nooit een hals vragen. Nee, maar ik herinner me nog wel. Nummer 1 uit 1980. En um, de oorspronkelijke titel was. Dat liedje je dus later anders genoemd. Maar de oorspronkelijke titel was. The Story of My Life. Zo heette niet eerst. En het nummer werd, net als alle andere ABBA-nummers... geschreven door Björn Ulvas en Benny Anderson. En de zang is in dit nummer van Agnetha Veldkrug. Zo, Ja, Wat ja, een naam zeg. Nee, we moet het een beetje... Zuf je Veldskruig, dan klinkt het al. Ja, de teksten van het nummer lijken te slaan... op de scheiding tussen, uh, tussen de twee leden van ABBA. En dat was in 1979. Dit wordt echter ontkend door beide leden. Uh, weet jij hoe, de, hoe die op de markt gekomen is? Hij heette niet The Story of My Life, maar The Winner Takes It All. En dat is van Abba. Abba. Abba.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 The loser standing small Beside the victory Does it feel the same when she calls your name?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 En dat zijn wij. Ja, en het is ook vrij logisch dat de winner uh, alles takes. Nou, ja, ben, ja maar ja. Ja, ja, het, ja we, we, anders, wat heb ik het anders voor nu om een winnaar te zijn? Ja, dat weet je niet dadelijk. Dat vind ik een hele goede Een <laughs> goeie stelling. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ik heb alleen maar goede stellingen. Nou, dat weet je toch, man, man, man, man. Het briljante straalt van Bij de, de meeste briljante straalt het er wel vanaf. Maar ja. van, van mij straalt het er heel erg vanaf. Ja? Nee. Nee. nee. Ik, eh, ik, heb, ik zit net dat stuk te lezen van Nel Kerkman, onze, onze column, columnist uit de krant. Dat die is voor de honderdste keer eh, is er geweest, nou het zal zijn niet. Voor de tiende keer opende het Hemesteedse Philharmonisch Orkest het nieuwe jaar van Classic Concert. En het schijnt een, een geweldig evenement geweest te zijn. En dat doen ze in de kerk waar wij, waar wij optreden altijd, hè? Oké. Okay. Ja, in de protestantse kerk. Ja. Ik moet dat goed zeggen, zegt mevrouw. Het is geen protestantse kerk, maar het is protestantse kerk. Ja, het woord komt van protest. Kijk, dat bedoel ik. Jij weet het. Ja. Maar het schijnt, een, het schijnt een heel mooi, mooi concert geweest te zijn. En ik denk ook, die kerk is ook heel erg geschikt eigenlijk voor, voor zulke soort evenementen. De akoestiek is heel goed, vind ik zelf. Ja, en van oudsher is een kerk altijd een soort van gemeenschaphuis geweest. Ja. Hè? Dus uh, ja. prachtig als dat een ja. Ja. Uh, oude functie weer krijgt. Ja. ja. It's alright. Muziek. Muziek, Boy, I can see the way move that body. I know it's crazy but I feel like you could be the one in me like you wanted. and when I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 Just out on reggaeton lento. als je dat Kom je eruit? Ik zie je nou Nog een keer, ik wil hem nog een keer. Worden. Reggaeton. Reggaeton. Okay. Reggaeton, ja. Okay. Ja, het maakt <laughs> erop, hè? Ja. Ja, even, we hadden het er net over... over ik, heb die, ik zat die foto's te bekijken van, van de storm die hier overheen geraast het is. Toch, ik dacht eigenlijk dat er niet veel gebeurd was. Maar als je ziet wat er allemaal omgegaan is... Dan ja, dat is, ja, is behoorlijk wat. De zonnepanelen zijn ook naar beneden gekomen. Ik um, hoorde op de radio dat uh, um, de geschatte schade in Europa van de storm... Ja? rond een miljard euro. Dus. Ja. En, en ik denk dat we dit meer gaan krijgen... Hè? Dat uh, door de, de klimaatverandering dat het gewoon meer gaat gebeuren. Ja. Die stormen. Ja. Dus, uh, en, en die storm is vaak dan nog tot daar aan toe. Maar als je het halve dak eraf ligt en het begint te regenen... nou, dan heb je een hoop schade binnen, hoor. Ja. Dat, uh... ja, ja volgens Trump is er niks aan de hand, hè? Dus... Uh... Wat zeg jij? Volgens Trump is er niks aan de hand. Nee? Nee. Oh, nee, dan nee, valt me nee. Mee. Maar ja, met Trump, Trump is er wel meer niks aan de hand. Nee, maar het is allemaal gelul. Nee. Ja. Ja, nou ja, Amerika trekt zich al terug uit ja. allerlei klimaatakkoorden. Ja. Maar ja, wat, wat moet je doen om het klimaat beter te maken? We hebben het heel langzaam laten versloffen. En om dat nu in één keer terug te draaien, dat willen ze wel door plotseling alle fabrieken van het gas af te gooien en zo. Dan denk ik, kom eerst maar eens met alternatieven. Er zijn geen alternatieven. Ja, dat... er zijn maar alternatieven. Maar dat niet de... Ik vind de grote vraag, is, is is het natuurlijk proces wat versneld wordt... of wordt het alleen door de mensen veroorzaakt? Nou, nou dat ik, de... denk, ik denk, als je, als je echt bijvoorbeeld alleen al aan de luchtkwaliteit iets wil doen... dan moet je het ook echt doen. Dan moet je er niet over praten. Dan moet je ook echt iets doen. Ja. En iets doen zou bijvoorbeeld, in mijn ogen heb ik wel eens gezegd... je zou misschien weer een autoloze zondag in moeten stellen... om in ieder geval die zondag weer wat, uh, wat, wat betere lucht te krijgen... Dat, uh, ja, het, het kost economisch geld. En dan heb je het idee, wat gaat er voor in Nederland? Economie of gezondheid van mensen? En dan denk ik het eerste. Want dan kijken ze niet meer naar de mensen. Ik ja, ben wel negatief, hè? Uh, he, ja, nee, dat gevoel. Kijk, ik woon uh, natuurlijk ja. onder de rook van Schiphol. En we weten hoe het met Schiphol gaat. Als, uh, als de luchtkwaliteit en, en het geluidshinder te groot wordt... Nou, dan trekken ze gewoon. Ja. Uh, dan gaan gewoon worden alles weer opgerekt. En dan mogen we mogen er weer meer. Dus... Ja, ja, ik ga toch de luisteraars vragen als iemand een oxasapammetje over heeft. dan heeft er wel <laughs> behoefte aan. Nee, dat hoeft niet. Hey, de laatste voor nee. de reclame, nieuws en reclame. <laughs> I can't feel your pain. I can't do what's done. I can't stand back the rain. But if I could, I would. My arms are open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 Arms are open. Don't do what's open, open. Mm. ver het ritme van Zia.